4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. In het Amsterdamse liquidatieproces heeft het OM zware straffen geëist tegen de 11 verdachten. Verslaggever Matthijs van der Wiel.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 De Libanezen werden drie dagen geleden op de terugweg van een pelgrimstocht naar Iran in Syrië in gijzeling genomen. Familieleden van de gekidnapte pelgrims gingen uit protest in de Libanese hoofdstad Beirut de straat op en blokkeerden wegen. De ontvoerders die lid zijn van het vrije Syrische leger eisten van president Assad de vrijlating van alle gevangen strijders. Maar voor zover bekend is er geen enkele strijder vrijgelaten.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 In totaal buigt het kabinet voor 12,4 miljard euro om, zegt minister De Jager. Het zorgt ervoor dat 2013 geen verloren jaar wordt. Dat dreigde even door de val van het kabinet. Het zorgt ervoor dat we de overheidsfinanciën op orde kunnen brengen. En het belangrijkste is natuurlijk, we zorgen ervoor dat op deze wijze... we niet iedere keer maar tekorten en schulden blijven opstapelen... en doorschuiven naar de toekomst. PvdA, PVV en SP hebben scherpe kritiek op de maatregelen.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 Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Ook morgen zonnig en warm. Middagtemperatuur dan rond 23 graden. En ook in het Pinksterweekend droog en aangenaam warm. Met temperaturen tussen 24 en 26 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dat mooie weer met Pinksteren zorgt nu voor bijna 200 kilometer verkeersopstoppingen. Er is veel vertraging in het midden van het land. Op de A1 vanuit Amsterdam en de A28 vanuit Utrecht... In het zuiden volgt de A2 naar Maastricht en de A50 van Arnhem naar Os. Verder opvallende files op de A15 Rotterdam richting Golkum... tussen Hendrik Ido Ambacht en Siedrecht West staat 5 kilometer. De A27 Breda richting Golkem is nog steeds dicht bij Breda Noord naar een ongeluk. Dat duurt nog een half uur volgens Rijkswaterstaat. Er um, staat ook op de A27 Gorkum richting Almere... tussen Knopend Rijnsweert en Hilversum 7 kilometer file. Daar is door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Garnem richting Zwolle... staat 7 kilometer tussen Alfred Loenen en Apeldoorn-Noord. En weer 7 kilometer, maar dan op de A58 Breda richting Tilburg... En dat is tussen knopend Galder en knopend sint Bos. Dat komt door de uh, afsluiting van de A27. Andere kant op uh, richting Breda bij Bavel staat 5 kilometer op de A58. Uh, als laatste noem ik de N99, Den Helder richting Den Oever. Die is ook door een ongeluk dicht tussen Kooibrug en Palona. Andere kant op uh, richting Den Helder, daar is de weg weer vrij. Maar er staat nog wel 2 kilometer file.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 Tankstation-proof, administratie-proof en fiscus-proof. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer romslomp rond de pomp. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Elektrisch rijden is misschien niets voor u. Elektrisch leasen waarschijnlijk wel. Atom Carlies biedt het volledige pakket. Een elektrische auto, een laadpaal thuis en op het werk, openbaar vervoer... en nu ook nog drie weken per jaar een gratis vakantieauto.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 Beperk die hypotheekrenteaftrek, zegt de Koenderscoalitie. Schaf hem af, zegt de sector zelf. Wie heeft er gelijk? Ik ga het vragen aan Peter Boelhouwer. En we gaan natuurlijk, zoals iedere week, browsen, of iedere week, hij is weer terug van vakantie, browsen met Bert Brussen. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML. Heel lang was alleen al het praten over ja. die hypotheekrenteaftrek een taboe. Nu verschijnt ineens het ene en naar het andere plan om de aftrek aan te pakken. De Koenderscoalitie, ik zei het, wil de aftrek beperken, de sector zelf. De huurders, makelaars, woningbouwverenigingen, huizenbezitters willen de aftrek zelfs helemaal afschaffen. Wat is nou het beste? Ik vraag dan Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssysteem aan de TU Delft. Welkom. Dank je. En natuurlijk Bert Brussel, die daar tegenover zit. Die uh, sinds kort ook huizenbezitter is, toch? Ik heb er twee, waarvan ik <laughs> eens, één niet kan verkopen. Okay. Voor de duidelijkheid. Kijk eens aan. En er is nog ook zo'n ouderwetse aftrekbare hypotheek erop? Ja, die, die, die eerste wel, want die is ja. alweer een paar jaar oud. Wat, ja. Ik wist helemaal niet dat er zo'n hooglererschap... Dus u bent eigenlijk een hoogleraar of morgen, nee, nee, zo nee, zien? Nee, nee, nee. Woningmarkten. De, de organisatie woning, woning. van de woningmarkt. Daar weet meneer Boelhouwer alles van, en dat komt goed uit. Want even die, die plannen van de Koenderscoalitie. Ja. Vandaag is dat het akkoord eigenlijk ja, min of meer vastgesteld. Ja. Uh, niks verandert eigenlijk. Wat betekenen die plannen voor ons? Nou, ja, op de korte termijn betekent dat dat het voor starters... met name moeilijker gaat worden om een huis te gaan kopen. Want zij hebben gezegd, uh, we gaan de hypotheekrenteafdruk beperken. Geleidelijk, hè, in, in 30 jaar. Maar dat doen we alleen voor alle mensen die een nieuwe hypotheek gaan afsluiten. Dus dat kunnen starters zijn... Of, dat kunnen mensen zoals Bert zijn, die gaan verhuizen. Die kunnen dan een oude hypotheek meenemen. En voor het nieuwe gedeelte ja, hebben ze dan minder recht op aftrek. Wordt die aftrek afgebouwd? Ja, dat ja. is wat zij. Ten aanzien van niet, wat ze hebben meer voorstellen, maar ten aanzien van de hypotheekrente aftrekken, dus voorstellen. Dus ja, dat betekent in feite dat het voor mensen die de woningmarkt willen betreden, de koopwoningmarkt. nog moeilijker wordt om een woning aan te schaffen. Want ja, ze kunnen gewoon minder lenen, het wordt duurder. En dat betekent dat ze die enorm hoge prijzen, zoals ze nu zijn... nog minder kunnen gaan betalen. Nou, dat heeft natuurlijk gevolgen voor het hele functioneren van de woningmarkt. Het, het, het, het, het probleem is op de woningmarkt, als ik dat mag uitleggen... Ja. is een aantal blokkades eigenlijk die we hebben. Die hadden we al voor de crisis. Dat die, die term de woningmarkt zit op slot. Dat dateert eigenlijk al van voor de crisis, van voor 2008. Nou, toen hebben we de crisis gekregen... Op slot, want Op slot, eh, bijvoorbeeld ja. mensen in goedkope huurhuizen uh, ja, gaan niet nou, weg. Er zijn inderdaad een aantal problemen. Uh, starters die hadden voor die crisis al probleem om die enorm hoge prijzen te betalen. Nou, je kunt ongeveer 4,5 keer je inkomen, mag je sinds 2008 uh, lenen. Nou gemiddeld huis kostte toen van 240, nu ongeveer 220.000. Nou, dan heb je bijna twee keer modaal nodig. Nou, dat, ja. dat hebben de meeste starters natuurlijk niet. Dus daar zit echt een probleem. Het tweede probleem, wat, wat je inderdaad ziet, is dat scheef wonen. Er zijn nogal wat huurders die zitten in een aantrekkelijke sociale huurwoning... Ja, waarom zouden die weggaan? En bovendien, als ze weggaan... dan is er ook geen onvoldoende aanbod voor ze. Met name in het middensegment. En ja, dat is een probleem. Ja, en een ander probleem is toch wel... Dat kun je een probleem vinden of niet, maar dat er, dat er mensen zijn met hele dure huizen die niet aflossen en die heel veel hypotheek hebben. Daar heel erg aftrek. van profiteren. Ja, en de vraag is: dat is natuurlijk nooit daarvoor bedoeld. Maar dat op slot zitten, dat zal door die plannen van de nee. Koenderscoalitie dus niet veranderen. Nee, dat wordt ernstiger. Want wat je eigenlijk moet doen, is je moet die positie van die mensen die aan de buitenkant van de markt staan, die outsiders, moet je versterken. Nou, wat die Koenderscoalitie ja, dus eigenlijk precies doet, het omgekeerde doet, is dat ze die positie van die starters aanmerkelijk verslechteren waardoor die niet kunnen instromen en waardoor ook andere groepen in de problemen gaan komen. Nou, we zien nu al dat de mensen die de afgelopen tien jaar gekocht hebben, daar staat. Bijna een half miljoen van die huishouders hebben een hypotheek... die is gewoon meer waard dan de woning. Die kunnen ook heel moeilijk gaan verhuizen, want de bank zegt van... ja, je zult eerst je schuld aflossen. Dat hebben ze niet. Dus die komen in de problemen. Maar ook mensen, de insiders, die het gewoon beter hebben... die hun huis willen verkopen, die hebben ook een probleem. Want dat huis kan niet meer verkocht worden, omdat ja, die doorstroming doorstromingsdag niet. Dus eigenlijk heeft iedereen nu problemen op die markt. Geldt dat alleen voor vooral inderdaad de kopers de starters, Maar hebben de huurders door die koendersplannen ook problemen? Nou ja, de huurders die hebben enorm lange wachtlijsten. Daar zit het probleem. En die mensen die, inderdaad in die open huizen zitten met een wat hoger inkomen, die verhuizen niet. Dus ja, daar, daar, dat schiet dus ook niet op. Maar het levert wel geld op, zegt de Ja, ja natuurlijk, alles levert geld op. Maar dat is ook het probleem van de woningmarkt. Op termijn 4, 5 miljard euro wat er, wat er uitgehaald wordt... dat betekent ook weer lagere prijzen en ook weer minder, uh, minder marktwerking. Ja. Daarom willen ze het graag? Nee, uh, nee, dat is een misverstand. Want voor die bezuinigingen, die 14, wat is het, 14 miljard geloof ik, 12,5 miljard... 12, ja. Ja, daar hebben ze helemaal niet voor nodig. Dat gaat pas over jaren gaat dat iets opleveren. Nee, dit wordt als een, echt een hervorming gezien. Maar in mijn ogen dus e echt een volstrekt verkeerder hervorming. Dan het andere plan, wat deze week ja. werd Presenteert. Opmerkelijk, ja. de vier ja, partijen, het is echt heel bijzonder. de Vereniging heel echt bijzonder. Huis, de ja. huurdersorganisatie, ja. de woningcoöperaties uniek, ja. en de makelaars. Ja. Uniek? Ja, dat is echt heel uniek. Je kan het met een akkoord van Wassenaar vergelijken, maar dan misschien in het kwadraat. Het, het is, het is, het is uh, tegenwoordig in deze tijd hebben we, is het, uh, aantrekkelijk om over, over schaduwen heen springen te spreken. Nou, deze mannen hebben echt over twee schaduwen gesprongen. Uniek, echt. maar is het ook goed? Nou, ik vind het een heel evenwichtig akkoord. Ten eerste, wat zij niet doen, is te beginnen daar niet gelijk mee. Dat, dat, dat doet het kabinet wel in deze huidige crisis. Verergert daar ook de problematiek. Ik zag mevrouw Sap op de televisie en die zei... Ja, dit is nou een goed akkoord voor starters, want de prijzen gaan fors dalen. Nou, als je dat wil, dan is het een goed akkoord. Maar alleen heel veel mensen hebben dan een probleem. En daar komt bij dat die prijzen pas heel geleidelijk gaan dalen. Dus dat is echt, echt niet handig. Nee, wat, dit, wat dit akkoord behelst is dat pas in 2015... of zover dat, dat mogelijk is dat die woningmarkt zich weer herstelt... heel geleidelijk die enorme subsidieverslaving gaan afbouwen. Maar die subsidies wel één op één teruggeven aan de burgers... door aanmerkelijk lager belastingtarief te gaan invoeren. Maar Ze willen een geleidelijke afschaffing ja, he, van die aftrek in 30 die, jaar. Uh, aftrek, ja. in 30 ja, jaar. Ja. Voor willen... iedereen. Ja. iedereen ja. En dat je wordt gecompenseerd met lagere belastingen. Belasting. Ja, en daar profiteert natuurlijk iedereen van. En nou ja, sommige mensen iets meer dan anderen. Mensen die een, een huis hebben met een hele hoge hypotheek... en dat niet aflossen, die zullen daar iets minder van profiteren. Huurders zullen daar ook iets meer van profiteren. Want die, hebben die, krijgen ook, die krijgen huurverhoging. Ja, die, maar die krijgen ook die aftrek. Dus die krijgen ook lagere belastingen. En wat zij zeggen is, oké, okay, we gaan ook de huren naar marktniveau brengen. Zodat het ook weer interessant wordt om in het middensegment te investeren. Dat er weer doorstroming komt. En, ja, die die worden en, die, om, en met name ja? die lage dus de lage inkomensgroepen, dus technisch maar de eerste zes die zullen we zeggen, die worden gecompenseerd. Die krijgen extra huurtoeslag. huurtoeslag. Dus, ja, die krijgen en die zo, zo moeten die huurders over de streep getrokken worden, want die gaan wel eens flink omhoog dan die huur. En ja, die gaan omhoog. Maar, de, maar daar pak je dus met name de scheefwoners mee aan, want die kunnen dus niet die huurtoeslag krijgen. Ja, U zegt dat bij, bij die Koendusplannen ja. gaat het niet om besparing, maar minister Spies uh, die mist juist in deze plannen uh, dat, dat ze te weinig geld op Ja, nou, dat is niet correct, dat is voor de lange termijn. En als, er, als, als de overheid vindt dat er meer geld, eh, lastenverzadigingen moeten komen om het, om het budget, het staatstekort eh, op te lossen, dan kun je ook de belastingen verlagen. Of in dit geval de belastingen mm. iets minder verlagen, want ze worden behoorlijk verlaagd. Veel, dat is een ja? andere discussie. Hè? Ja. Dit is echt een discussie om binnen de huidige systematiek van de woningmarkt een veel beter functionerende ja, markt te organiseren. Nog even voor Bert Brussen en anderen. Ja, want, ja, ja. want ja, kijk, die plannen liggen er. Maar ja. wat moeten ze nu doen? Mensen die of weg willen of een huis willen kopen. Of... Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, als Koendus doorgaat dan is het heel verstandig om nog, als je geen hypotheek hebt... Om, om nog dit jaar een hypotheek af te sluiten. Want dan heb je nog 30 jaar lang aftrek. En ik moet dus voor 1 januari mijn huis niet verkopen, denk ik. Maar ja, maar het is waarin... dus, maar ja, Maar het is dus zeer twijfelachtig of Koenders doorgaat. doorgaan. Want we krijgen natuurlijk 12 september weer verkiezingen. En nou ja, ik neem aan dat, dat, dat aantal partijen nemen er nu al afstand, afstand van... dat ook die woningmarkt dat is echt een groot probleem. Niet alleen voor mensen, maar ook voor de economie. Dat dat een onderdeel van de verkiezingsstrijd zal gaan worden. En dat er weer een nieuw compromis komt. Nou ja, Rutte die heeft gezegd: ja. uh, Wij zullen op dit vlak niet verder gaan dan wat die ja, Koenders-coalitie maar... heeft afgesproken. Je gelooft Rutte. Ik bedoel, die heeft een half jaar ja. geleden gezegd: Van de, de, de hypotheekkenter is volstrekt heilig bij de VVD. Nee, en dan politici die... hebben nogal eens uh -huh. de neiging om te draaien. Maar volgens mij ja. ga ik maar even af op wat nou, ze ja. zeggen. En ook, ook uh, Jolande Sap uh, ja. heeft gezegd: van Als we gaan formeren. Dan zijn die plannen van de Koenders-coalitie wel weer uitgangspunt. Ja, maar goed. Ik heb ook horen zeggen dat het verkiezingsprogramma van GroenLinks niet op de Koen Akkoorden ja, dus... u, u verwacht dat ze uh, nou ja, de, kijk, de plannen ik, uit de sector over nou zullen ja, nemen? Kijk, ik denk, kijk, als je ziet uh, dat alle deskundigen, die 22 economen... hebben natuurlijk ook recent een plan gemaakt. De SER heeft een plan gemaakt, de Vromraad. Dat zijn allemaal plannen die er erg op lijken... op het mm -hmm. akkoord van die vier organisaties. Dus alle, vrijwel alle deskundigen. De belangrijkste die geven allemaal aan... dit moet de richting zijn. zijn over hun schaduw heen gesprongen. Ja, dan is het toch bijna onverantwoordelijk dat de politiek in zijn eentje zegt... daar nou, luisteren we niet naar, we luisteren niet naar de maatschappij... we luisteren niet naar de deskundigen, we gaan gewoon ons eigen gang. Dat dus zou het... moeten we gewoon de verkiezingen afwachten? Ja, ik denk dat je de verkiezingen even moet afwachten. Ja, maar jij hebt dan wel weer een heel groot vertrouwen in de politiek ineens. Ja, ja een onbegrensd vertrouwen ja, in de politiek. Nee, maar nog afgezien daarvan, ik, ik ja. begrijp wat je zegt... maar dan moeten we eens maar zien dat er een regering komt... Ja. na de verkiezingen nee, in september. Waar, waar. Want, en, en, want laten we zeggen dat dat niet zo is... dan ja. is het toch na 1 januari, je gaat het echt een beetje ophouden met de huizenmarkt. Of ja. wat er was, het maar, zit dan helemaal op slot. Het gaat al heel slecht hoor, dus uh, wat dat betreft... Heel nee, dan gaan, dat kan de, bijna niet. dan gaan de prijzen zullen waarschijnlijk de komende twee... die gaan toch wel wat zakken nog, maar die zullen nog verder gaan dalen... en er zullen nog meer mensen in de problemen komen, de economie... zal daar heel veel schade van ondervinden. Ja. Dus het is echt te hopen dat men uh, ja, bij zinnen komt. Het van de woord uh, kunnen we op die manier helaas niet nee. geven. Maar wel weer veel achtergrondinformatie daarbij gekregen. Dank tot zover Peter Boelhouwer. Zo gaan we het hebben over het internet met Bert Brussen. Maar eerst gaan we weer luisteren naar de prachtige muziek van Bechtold. Yeah. I think my role is to play my part. Playing safe for one can fall so hard Everyone's got their opinion, man About who they think I am And listen to all of them So I won't worry about the rest The sound of pouring rain Till the rising of the day Na-na-na-na Bertolf, met credo van de uh, door uh, naar hem zelf genoemde, moet ik zeggen, cd Bertolf. Bert Brussen, weer terug uh, van weg geweest en ondertussen wel voortdurend het internet in de gaten gehouden. Ik niet? Kan niet, zonder Waar <laughs> ik ook ben, ik heb altijd mijn iPad bij me. Kleine... En mijn smartphone en mijn laptop. Lichte verslaving. Een tikje, ja. tikje. Is dat herkenbaar? Ja, nee, ik heb het hetzelfde, ja, hetzelfde probleem. Ja. Ook op vakantie? Steeds. Ook op vakantie. En ja, ja. ook een tweede ja. van, van mevrouw. Uh, ja. Veel sterkte daarmee met die verslaving. Ja. Wat viel je het meest op bij dat uh, browsen? Oh, nou Bet. ja, Facebook uiteraard. Die gingen naar de beurs waarop een uh, mooie nieuwe zeepbel is geboren. Uh, en uh, ik dacht meteen, uh, want uh, Facebook en uh, een van de grote banken die erin investeerden... dat is Morgan Stanley, die kennen we nog van, uh, vanuit de crisis, zal ik maar zeggen. Die uh, worden aangeklaagd door uh, een grote groep aandeelhouders... vanwege het feit dat uh, die aandelen toch wel heel snel minder waard waren dan voorspeld. En dat ze informatie achtergehouden zouden. Ja, genomen. en die informatie die hadden ze eigenlijk bekend moeten maken. En dat hebben we in Nederland ook wel eens gehad met ene en Nina Brink. World online. Uh, uh, aandelen, World online voor. Uh, wat was het? Jij weet het waarschijnlijk nog wel. Peter Boelhouden aandelen, World online? In nee, ik had ze niet. En en ik had, en ik, had, ik had ook maar niet. 38 uh, euro moesten yeah. die verkocht. En zelf had ze, had ze al een aantal verkocht voor een waarde van 7 uh, euro, ongeveer. En dat stond op pagina 99 in hele kleine, verdekte lettertjes in het yeah. prospectus. Facebook was ook weer 38 euro hè, toen ze begonnen. Ja, die begon met 38 euro. En uh, binnen drie dagen waren die al 18,4% minder. Waard. Ja, we hebben vorige dat, week ook met jouw vervanger Jurka uh, Jansen over gehad. Er werd ook wel, ook door veel mensen gezegd, nee, maar die zaken kun je niet vergelijken. Facebook, in tegenstelling tot World Online, maakt nu al heel veel winst. Bovendien heel, heel veel mensen die op Facebook zitten, hebben er al zoveel tijd en energie in die pagina's gestopt. Dat, dat blijft wel doorgaan. Ja, dat klopt. Maar de, daar hebben die aandeelhouders, denk ik, voor een gedeelte wel een beetje scheid aan. Want die denken, ik, ik, ik, ik investeer in de aandelen. Ik ga uit, uit van beloftes. Ik ga uit van de, van de voorspelling, in elk geval dat die een bepaalde waarde heeft. En als achteraf blijkt dat zo iemand heeft geweten, of in elk geval nou, ja, dat op zijn, zijn minst verteld dan is dat gewoon uh, oneerlijk. Maar ja, wat zou Facebook kunnen nekken? Waarom, waarom is het misschien toch niet zo'n succesverhaal als iedereen dacht? Uh, ja, uh, wat, <laughs> dat vind ik moeilijk om te zeggen. Als ik dat nou kon zeggen, zou ik uh, bij, uh, bij een andere bank werken, denk ik. Maar uh, <laughs> privacywetgeving. <laughs> Ja, maar ook, en dat vind ik een beetje. Kijk, het is social media. En we hebben gezien dat het al, al die grote sites. die vroeger op zijn gekomen. en ook weer ten onder gegaan hebben. een levensverwachting van ongeveer 11 jaar. Uh, en wat is Facebook? 8 jaar of zo. Dus, uh, je, en dat zie je nu bij Hives. wat destijds voor 40 miljoen euro. Ja, door, ja, door Telegraaf is gekocht. door TMG. Ja, dat is wel heel snel niks meer waard. En je loopt wel het risico dat mensen daar uiteindelijk toch best wel moe van worden. Die worden social media moe. en die gaan zeggen: Nou, ik heb het wel gezien met Facebook. En als er dan iemand komt die heel slim is en uh, daar iets niet bij bedenkt. Dat zagen we dus bij Hives. Er kwam Facebook overheen. Dan, dan kan het toch zomaar verdwijnen. Ja, ik, ik zou niet weten wat het moet zijn. Dat is natuurlijk, dan, dan moet je gaan voorspellen. En als, je dat, als ik dat wist, dan zou ik daar inderdaad nieuwe aan Zou je dat niet zeggen? Uitgeven. Zou je mee beginnen? Peter Boel, wel op Facebook? Nee, zelf? ook niet. Nee, nee. Ik, ik ben blij dat ik mijn mail kan bijhouden. Oké, okay, ja. oké. Okay. De, de andere uh, de dingen die opvielen, Bert, op het ja. internet? Nou ja, ik, gisteren zag er een uh, filmpje van uh, een ontgroening van een, uh, een groepje meisjes meisjesdispuut van uh, het uh, koor in Leiden. Minerva heet dat. Die uh, lieten hun uh, leden ontgroenen. En uh, nou dat gaat met vlaggooien en schreeuwen en dat soort dingen. Je kent het wel. Dat was wel ja, naast het verenigingsgebouw, dat is op de openbare weg. Uh, daar liep een verslaggever uh, een van Leidsdagblad liep toevallig. En die wilde opname maken van hetgene uh, van, uh, wat hij zag gebeuren met zijn mobiele telefoon. Dat heeft hij ook gedaan, maar uh, daar waren de meisjes niet zo blij mee. Laat even een fragment horen. Het is gewoon openbare weg. Dat niet. Ja, dat mag niet. Nee. Meneer, Ik meen het. Ja, ik ook. Het mag niet. Ja, meneer, meneer, meneer, meneer, mag je niet filmen, meneer? Ik ga mijn vader bijhalen. Nou ja, in, in elk geval. Het ja, is heel vervelend. Want op de openbare weg mag je wel filmen. Het, is, het gebeurt mij heel vaak. En ik heb ook heel veel collega's, uh, journalisten. die ook met een camera. Thomas Slijpen bijvoorbeeld. die heel vaak foto's maakt in Amsterdam. En andere cameramensen. Die worden continu geconfronteerd met mensen. die voor zichzelf bepalen dat je niet mag filmen. En dat is op zich heel erg. En nog veel erger is dat het ook steeds vaker voorkomt bij de politie. die zeg maar journalisten oppakt. Er zijn en echt de afgelopen jaar al twee of drie keer mensen echt voor zes uur in een cel gezet. Omdat ze alleen maar aan het filmen waren op straat. En je ergert je niet aan het ontgroenen, maar aan het misverstand nee, ik dat, erg dat maar aan het, openbaar, eh, niet openbaar is. Ik, ik zijn. erg aan het misverstand dat mensen eh, niet, niet weten wat openbare weg is. En artikel, van de ze, uh, artikel 7 van de grondwet ken ik kennelijk nog nooit van gehoord hebben. En denken dat je met echt verbaal geweld en intimidatie maar even kunt gaan voorkomen uh, dat iemand filmt op de openbare weg. En als je dat wilt doen, bijvoorbeeld ontgroenen, ja, dan moet je dat niet op de openbare weg doen. Mag je, je het dan uitzenden trouwens? Peter Mag je het uitzenden dan? Ja, ja. In dit, geval, in dit geval wel. Ik, okay. als je, je kan natuurlijk achteraf altijd bezwaar maken. Als, als gepubliceerde. Maar in dit geval zal de rechter ongetwijfeld zeggen. Ja dit is nieuws. Dan moet je daar dus niet okay. gaan staan. Okay. Maar je ziet bijvoorbeeld als toen bij Peter R. Vries. Die doet dat wel eens. Hè, dat hij iemand interviewt en dan komt er een kort geding. En dan mag hij het niet meer uitzenden. En dan zegt de rechter van ja. De privacy is inderdaad veel meer in het geding. Dan de vrijheid van meningsuiting. Maar dan heeft het niets te maken met de openbare weg. Ja, dat is ook afweging van belangen altijd. Hè? Ja, belang maar de, kijk, belang. de openbare weg is, gewoon, uh, is dus openbaar. En daar mag je gewoon filmen. daar mogen we eigenlijk heel erg zijn in dit land, in, in landen als Iran en Noord-Korea mag dat niet. Dat is een heel belangrijke vergelijking. Daar wou je is nog maar weer even een land voor breken. Nou ja, daar moet je een land voor blijven breken, uh, okay, vind ik. Oké, bij deze. Nou, verder hadden we nog uh, in het uh, pietereske Soetewouden. Wie kent het niet? Dat ligt bij Leiden, voor zover ik het weet. Daar krijgt de bevolking in het hele dorp gratis wifi. En dat oh, betekent dat ja. ze gratis uh, overal op internet kunnen. Dat vind ik een hele vooruitgang. Ja. In, in 2012 is iets wat in 1980 had kunnen ingevoerd. Maar in Soeterwoude wordt dat nu al als een van de eerste dorpen in Nederland ingevoerd. Overigens hebben ze in Tilburg, in de binnenstad, kunnen studenten tegenwoordig ook... met de, de toegang, de login die ze hebben voor een universiteitssite... kunnen ze ook al gratis internetten in de binnenstad. En, vind je helemaal uh, prachtig, maar zet, gratis... Ik begreep dat die wat is dat? Die, die, die, die moeten wel... Ja, Zoeterwouders. Nou, dan moeten Excuse... dus twee, komen, ja? Moeten er moeten dus 32 masten komen te staan. Uh, en de gemeenteraad financiert 6 van die 32 masten. Dus de overgebleven 28 masten, die, uh, die moeten, ze moeten, toch betalen? moeten de Zoeterwouders uh, zelf betalen. Helemaal gratis is het En niet. een beetje mast kost ongeveer 800 euro. zo weinig. Ja, het is gewoon een, ja, een antenne, een antenne laat ik het daarop Heel houden. Heel Nederland vol met die masten als het in jou ligt. Nou ja, dat lijkt me wel wat. Hmm. Uh, en, en, en, wat, wat ook nog wat, nu we toch over betalen hebben. Um, uh, LimeWire, dat is een, uh, een programma waar, waar je vroeger, vroeger dingen kon delen. Dus uh, share, uh, hoe zeg je dat, uh, wat, wat nu torrents zijn. Dus als je dingen wil downloaden die je uploadt, films zodat dat je aan de anderen kon delen. Dat bestaat niet meer. LimeWire, LimeWire moet nu 72 triljoen dollar schadevergoeding betalen. Aan de, wat, zoiets? 72, 72 triljoen dollar. Ja? Uh, het volledige kapitaal op aarde is ongeveer 60 triljoen dollar. Dus de Amerikaanse rechter vond 72 triljoen iets anders. Hoge kant. En die heeft nu een schikking voorgesteld van 105 miljoen dollar. Dus dat is dan iets, iets redelijk. Maar 72 triljoen is zo'n belachelijk bedrag. En dat geeft wel aan uh, hoe groot de muziekindustrie daarop inzet. Want in de VS is nu ook een jonge man, een Joel Tienenbaum, die moet 675.000 euro uh, dollar boete betalen voor het uploaden van 30 muzieknummers. Hij heeft 30 muzieknummers op het internet gezet? Ja. En dat konden anderen kon dat weer downloaden en dat uploaden. Is, in Nederland is dat downloaden niet, niet illegaal, Het uploaden wel. In Amerika is het beide illegaal. Maar de muziekindustrie vindt het, vindt het wel... Uh, waard dat één zo'n nummer zo ongeveer 105.000 euro schadevergoeding waard is. je nee, de boelhouwer ooit illegaal iets gedownload? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik mezelf voor, dus. <laughs> dat, zou je, dat zou je nooit doen. Zo ja, ja, ja, ja. zou ik er niemand die nee, iets downloaden. Nou nee, ja, dat, maar, dat, maar goed, dat zegt wel iets over hoe belachelijk dat is en hoe groot die verhoudingen zijn. Gaat het helpen, dit soort uh, uh, zware nee, straffen? Nou ja, nee. Uh, je, nou ja, kijk, Wat er gebeurt is natuurlijk dat er, dat er tienduizenden in Amerika waarschijnlijk 100.000 miljoenen mensen zijn die dagelijks uploaden en en er wordt af en toe één iemand gepakt. En uh, die is dan uh, heel goed te lul. Terwijl uh, dat de grote vissen die, dat zijn natuurlijk de mensen die de meeste schade veroorzaken. Dat zijn mensen die er rijk van worden. Uh, in Nederland hebben we het nu ook meegemaakt. Dus een 21-jarige jongen is, uh, die had... Uh, uh, ik moet even kijken, 4, 9, of 4.900 boeken online gezet. Dus de Nederlandse literatuur had hij uh, mm, zijn een website gezet en uh, enkele televisieseries. En die is nu ook opgepakt. En in Nederland valt het gelukkig allemaal mee, jij moet maximaal 20.000 euro boete betalen. Ik dacht alleen uploaden niet mocht, of mocht. Ja, alleen uploaden. Ja. En, maar hij had het dus geüpload en ja. op zijn website gezet. En dat, en, mag, en dus dat niet. mag niet. 20.000 euro. Waarom ze die jongen pakken, weet ik ook niet. Uh, waarschijnlijk omdat ze willen laten zien dat ook boeken... Ja, nu gaan we naar Bert van Sloten. Hoe weet je dat? Nou ja, dat is bij eigenlijk altijd zit is, Bert van, Sloten, Bert van Sloten, kom er maar in. Ja, altijd als het leuk wordt, kom ik. Ja, zo voelt het, jongens. Zeg, maar wij hebben ook nieuws. Het Vijfpartijenakkoord, daar gaan we het over hebben. We hebben het over Julia Timoshenko. die heeft een gesprek gehad met Europarlementariërs. En we bellen zo met een van die Europarlementariërs. We hebben ook natuurlijk het nieuws over het liquidatieproces. En we hebben een onderwerp over de strafschoppen. Want de grootste baas van de Wereldvoetbalbond, die vindt dat het nou maar eens afgelopen moet zijn met de strafschoppen en vast naar Arjen Robben gekeken. Goed, dat en meer, Jan en Bert, zo in het Radio 1, Radio -1 Dankjewel Dank je wel, Bert van Sloten. Dank Peter Boelhouwer hier voor de toelichting op alle hypotheekplannen. En dank Bert van Sloten, die hier volgende week ook weer is. Net als wij, dank voor het luisteren. En iedereen hier aanwezig ook dank. Een fijne middag. Ave. De Tand des Tijds, een radiotekening. ESM, dat is best lekker. ESM, dat voel je goed. Opeens een potje breken, ja, dat geeft de burger moed. ESM, een soort strekje van vloed naar reddingsboot. Ik weet dat we er krom om liggen. Oh, we hebben nood. Dus even kut kut kut. Maar het blijft zo wel stabiel. Want gaan we blut, blut, blut. Dan hebben we... Zijn we dan weer niet door naar de finale? En voor iedereen wat dokken. Nou, niet gaan bokken. Of echt wegfriokken. Waarom is je zo'n septuzie laten oppokken, moet ik nou weer voor die baboeska's in de buidel tasten. Je bent zelf een baboeska. Baboeska's zitten nog niet bij de Europese Unie. Maar ze werken wel door. Tot ver boven de 67ste. De tand destijds werd getekend door Matt Wijn. Radio 1, het NOS-journaal. De ruimtecapsule Dragon is met succes gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig van een particulier bedrijf naar het ISS is gevlogen. De Dragon werd dinsdag gelanceerd. Aan boord van de capsule is onder meer voedsel voor de ISS-bemanning, onder wie André Kuipers, en apparatuur voor experimenten.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 Het kabinet vindt de maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen evenwichtig. De plannen zijn de uitwerking van de maatregelen waar VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vorige maand eens werden. PvdA, PVV en SP hebben scherpe kritiek op de maatregelen, waardoor de meeste mensen er volgend jaar in koopkracht op achteruit zullen gaan.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 Zorgt nu voor 250 kilometer alles bij elkaar. Files dus. Er is veel vertraging in het midden van het land op de A1 vanuit Amsterdam en de A28 vanuit Utrecht, in het zuiden op de A2 naar Maastricht en de A50 van Arnhem naar Os. Opvallende files staan verder op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Bij Knoopend Watergraafsmeer door een kapotte vrachtwagen staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht op de A20. Gouda richting Hoek van Holland 2 kilometer door een ongeluk. Bij Moordrecht is dat daar is ook de linkerrijstrook dicht. 10 kilometer file op de A27. Gorkom richting Almere tussen Knopend Lunetten en Hilversum. Op de A27 is de linkerrijstrook dicht bij Hilversum. De A50 Arnhem richting Zwolle heeft de langste file... tussen Knopend Waterberg en Vaassen. 23 kilometer is die file lang. Op de A58 Breda richting Tilburg... 4 kilometer tussen Knopend Galder en Ulfhout. En tot slot de N99. Den Helder richting Den Oever is nog steeds dicht... tussen Kooibrug en Annapalona door een ongeluk.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 Een hele goede middag. Het is vrijdag 25 mei. En we gaan door. Niet naar de finale, maar wel met het Zongfestival. Straks een gesprek met de trosdirecteur over Oost-Europa en Vals-Zingen. Uit Den Haag komen de doorberekeningen van het vijf-partijenakkoord En vooral de mededeling dat we er in koopkracht op achteruit gaan. Nooit meer strafschoppen. Het is een ideetje van Sepp Blatter, de baas van de Wereldvoetbalbond. Overal water als je dorst hebt. We hebben het over Nederland. En de Butler, de Butler, die heeft het gedaan. Wat die Butler gedaan heeft in Vaticaanstad, dat hoort u straks van Basmeesters. We beginnen met het Amsterdamse liquidatieproces. Daar heeft het Openbaar Ministerie tegen zes verdachten levenslang geëist. Tegen de overige verdachten zijn straffen van 8 tot 15 jaar geëist. Uitzonderlijk hoge strafeisen, zegt ook persofficier Alexandra Oswald. Uh, dat is uitzonderlijk. Het is ook een uitzonderlijke zaak uh, in alle opzichten. Waarbij de strafeisen voor... Mensen met hele verschillende rollen in deze vermeende organisatie hetzelfde zijn. Levenslang wordt er geëist tegen de vermeende opdrachtgever, tegen vermeende tussenpersonen, tegen vermeende schutters. Is het allemaal even strafbaar wat ze gedaan hebben? Zijn die drie rollen even belangrijk? Als je kijkt naar de rol van opdrachtgever, dan is hij uh, minstens even belangrijk als de uitvoerder, zo niet misschien wel belangrijker. Um, als je kijkt uh, naar de uh, moord op Thomas van der Bijl, dat is een goed voorbeeld daarvan. Um, de opdrachtgever wil iemand laten liquideren. En die kan gewoon telkens nieuwe uitvoerders aannemen. In totaal zijn er drie setjes van uitvoerders. Schutters. Uh, schutters gevraagd om de liquidatie uit te voeren. In twee gevallen was dat mislukt en de derde keer is het wel gelukt. En die zijn, de opdrachtgevers, ja, die hebben gewoon het geld, dus de middelen om dit te laten plaatsvinden. En ook de tussenpersonen. Waarom is het even strafbaar om de trekker over te halen als om de opdracht door te geven je moet die en die hebben op dat tijdstip en daar? Omdat uh, een, een cruciaal onderdeel is van de liquidatie. De tussenpersoon in deze gevallen levert cruciale informatie over waar de uh, slachtoffer woont, waar die zich begeeft, maar geeft ook cruciale informatie over hoe een liquidatie moet plaatsvinden, hoe het wapen moet worden verwijderd, zodat de kans op het vinden van de uiteindelijke daders heel klein is.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 dat hier in dit proces levenslang wordt geëist. Die vragen zich af, wat is dan het verschil? Ja, dat kan ik me voorstellen, dat mensen zich dat afvragen. Ik denk dat je de ene zaak ook niet zo makkelijk met de andere kan vergelijken. Maar kunt u uitleggen waarom hier wel en daar niet? Een paar dingen in deze zaak uh, gingen de uh, verdachten...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 Het vreemde doet zich voor in deze zaak... dat tegen een aantal mensen levenslang is geëist... waarvan de rechter eerder heeft gezegd... er is te weinig bewijs om u nu vast te houden. Die zijn op vrije voeten. Hoe kan dat samengaan? Dat is een, natuurlijk een overweging van de rechtbank. Die heeft die beslissing genomen om de verlooprechtnis op te heffen. Uh, wij menen dat er wel voldoende bewijs is uh, voor deze feiten. Nou, en als je komt tot een bewezenverklaring... dan hoort daar ook een de straf bij. Alexandra Oswald van het Openbaar Ministerie. Ze was in gesprek met Matthijs van der Wiel. Het is nu officieel. We gaan er volgend jaar op achteruit. Dat laten de resultaten van het vijfpartijenakkoord zien... dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zo kan het verlies van koopkracht oplopen tot ruim 3 procent. In Den Haag is Hans Andringa. Hans, na het bereiken van dat akkoord door die vijf partijen leek het wel alsof er een sprake was van een grote opluchting. Ook een soort van vreugde. Maar er staan toch ook hele vervelende dingen in voor ons allemaal. Ja, die 12 miljard euro aan bezuinigingen en ombuigingen... Ja, die moeten toch ergens vandaan. Komen. Dus wat er nog steeds in dit akkoord staat... dat is die btw-verhoging van 2 hoge en lage tarief. Nog steeds de nullijn voor uh, de ambtenaren. De AOW-leeftijd die vanaf 2013 in stapjes omhoog gaat. En om nogmaals een punt te noemen, uh, voor nieuwe gevallen... de hypotheekrenteaftrek, de nieuwe gevallen worden verplicht... om toch wel snel te gaan aflossen. Ja, en wat we dan ook verder zien is de reiskostenvergoeding. Die wordt fors aangepakt. Ja, dat gaat om het belastingvrije deel, dus de, de woon-werkvergoeding om op je werk te komen. Uh, het geldt dus niet voor de kilometers die je maakt om je werk te kunnen doen. Dat blijft nog wel. Maar ja, voor het andere gedeelte, daar moet je dus wel belasting gaan betalen. Dat geldt trouwens ook voor mensen die met het openbaar vervoer reizen om op hun werk te komen. Ook daar geldt voor dat dat belastingvrije deel komt te vervallen. En dat vond ik toch wel een opvallend puntje als je ziet dat ook een partij als GroenLinks hier aan mee heeft gedaan. Je zou denken van, die probeert het openbaar vervoer te stimuleren. Maar blijkbaar moet de oplossing zijn dat we dan allemaal wat dichter bij ons werk gaan wonen. Nou, ja, verhuizen is lastig tegenwoordig, dus dat kan nog een probleem worden. Precies, je huis ben je ook niet zomaar kwijt. Maar de conclusie is uiteindelijk wel dat we er allemaal op achteruit gaan. Ja, dat uh, moet ook wel. Bij zulke grote verschuivingen val je er niet aan, uh, valt er niet aan te ontkomen dat iedereen gaat inleveren. En wat we bij dit akkoord hebben gezien, in vergelijking tot het Katshuisakkoord... dat is dat in het Katshuis werd vooral geprobeerd... om de uitgaven van de overheid, de publieke voorzieningen... om daarop te bezuinigen in de burgers een beetje te ontzien. En wat je nu ziet, is dat meer de keuze is gemaakt... om juist de publieke sector, om die uh, wat meer te ontzien... en meer de lastenverzwaring bij de burgers neer te leggen. Ja, dan hebben we dit op tafel liggen. We weten precies wat de doorrekeningen nu daarvan zijn... wat het dus ook voor ons betekent. Dan is de vraag van, gaat het een rol spelen? Of misschien is dat helemaal geen vraag bij de verkiezingen? Ja, dat gaat zeker een rol spelen. Want vandaag hoor je ook al bij de oppositiepartijen... dat uh, zij hier helemaal weinig of niets goed aan vinden aan dit uh, akkoord. Uh, als je hoort dat uh, de PVV bijvoorbeeld... die vindt dat een partij als de VVD helemaal de weg kwijt is... dat ze hiermee akkoord is uh, gegaan. Uh, de Partij van de Arbeid die zegt... Ja, de economie moet groeien en wat wij de afgelopen tijd hebben gezien. Dat is vooral dat de economie krimpt. En dit akkoord zal daar weinig aan veranderen. En ook de Socialistische Partij zegt, dit akkoord vertrouwt niet het herstellen in de economie, maar verdiept juist de crisis. Dus die gaan daar zeker de komende weken en maanden mee de boer op. Ja, Maar eventjes voor ons als kiezers dan, ik bedoel dat moeten we allemaal volgen om onze mind op te maken uiteindelijk. Maar maakt dat wat uit? Want je kan ook zeggen, ja straks nieuwe verhoudingen, nieuwe kansen, misschien ook wel een nieuw akkoord. Nou, het lijkt me niet dat dit akkoord helemaal de prullenbak in gaat. Want uh, er zijn toch wel wat uh, financiële grenzen. Want ja, die 3 procent, er zijn maar weinig partijen die zeggen van. Nou, laat dat maar helemaal waaien. Dus ook als een nieuw kabinet met een andere samenstelling zou zeggen. Ik ga op die post 100 miljoen minder bezuinigen. Dan zullen ook zij wel gedwongen zijn om te zeggen. Dan moet ik die 100 miljoen op een andere plek wel weer gaan bezuinigen. Dus we krijgen misschien wel wat uh, kleuraccentverschillen. Uh, maar uiteindelijk zal toch wel die hele opgave van die 12 miljard aan bezuinigingen en ombuigen... die zal ook voor een nieuw kabinet gelden. Dankjewel, Hans. Hans Andringa was dat vanuit Den Haag. Dan gaan we door naar Spanje, want er is veel onzekerheid rond de Spaanse bank Bankia. Twee weken geleden nationaliseerde de Spaanse overheid al een deel van de bank... en vandaag werd de handel in het aandeel van Bankia stilgelegd. Rob Zoutberg is uh, nog steeds in Madrid. Rob, uh, dat was op verzoek van de bank zelf, heb ik begrepen. Ja, dat gebeurde vanmorgen. De, de beurshandel was eigenlijk pas net open. En toen kwam ineens dat verzoek van Bankia zelf binnen. Uh, handel Hij Heeft er alles mee te maken? Dat zal je een keer meemaken. De telefoon afgaat. Ja, misschien Bankia om te zeggen dat de handel weer hervat is. <laughs> maar zover zal het nog niet zijn. En een telefoontje uit Hilversum. Nou goed, die heb ik weggedrukt Bert. Ja. Um, tien minuten geleden, dat is de reden waarom die handel is stilgelegd kwam de Raad van Bestuur van Bankia bij elkaar. Die zijn dus nu tien minuten aan het vergaderen. Er staan twee belangrijke punten zo meteen op de agenda. De cijfers over 2011, die nog altijd niet naar buiten zijn gekomen... Maar veel belangrijker, een punt op de agenda. Hoeveel geld is er nodig om Bankia te stutten voor de komende jaren? De bank is onderuit gegaan, net als veel andere Spaanse banken... door hun, hun handel in onroerend goed de afgelopen jaren tijdens de bouwbel. Nou, hoeveel geld heeft de bank nodig van de Spaanse overheid om over aan het eind te blijven? Morgen weten we dat precies. Wat, wat wat dan is het bedrag, ja, ja. Wat is het bedrag wat circuleert? Uh, optimisten, Bert, yeah. <laughs> We hebben het over 15 miljard euro die er nodig zou zijn om bank, alleen al Bankia ja, overeind te en houden. De pessimisten? Nou ja, die. die, die kijk, de woorden. Veel fouten. Er worden hier cijfers genoemd, want iedereen zegt van ja, bankia in de problemen. Die problemen die spelen natuurlijk nog bij meer banken. Misschien is er wel 50 miljard nodig om die hele financiële sector te saneren. Maar dat soort cijfers hebben natuurlijk ook alleen maar betekenis als je bedenkt. Nou goed, 15 miljard om bankia te redden. Een bezuinigingsoperatie alleen al dit jaar in Spanje is niet veel groter. Is 27 miljard. Dus dat zegt iets over de orde van grootte van. Er is gewoon wel ontiegelijk veel geld nodig om de boel, boel weer op de rails te krijgen. En die Spaanse regering moet dat ophoesten, want Bankia is een, een bank in handen van de overheid nu. Ja. En de vicepremier die hoorden we ook al naar de ministerraad... dat ze er alles aan gaan doen om Bankia overeind te houden. En uh, hebben ook gezegd vanmiddag... de burger gaat er het minst, minst van merken van wat wij gaan doen... van onze reddingsoperatie. Maar je hoort natuurlijk ook kritiek al uit hoek van de hoek van de socialistische partij... die zegt, ja, uh, laten we ook eens even de verantwoordelijke op het matje gaan roepen... over die teleurgang van de bank de afgelopen jaren. En natuurlijk de andere relevante vraag hoeveel geld is er eigenlijk, die ik net al stelde, ja, nog meer nodig om deze sector uh, voor goed te stutten. En de vraag die wij in de rest van Europa ons stellen, uh, kan Spanje dat zelf betalen of hebben ze onze hulp nodig? Ja, nou die, die vraag dient daar, doemt daarna natuurlijk ontzettend snel op. Als dit drama verder groter wordt en de miljarden toenemen, dan kan ik je één ding verzekeren, dan wordt de weg naar die noodfondsen natuurlijk alleen maar korter. Goed. Ze zijn nu aan het vergaderen. Wij horen jou weer op het uh, moment dat ze uitvergaderd zijn... en met mededelingen naar buiten komen. Dankjewel, Rob Zoutberg. Hi. Nooit meer penalties als het aan FIFA-president Blatter ligt. Wordt dat de toekomst. Goed idee? U hoort het straks. Hebben we de hart met de pinksterspits. Ja, zo is het maar net. De pinksterspits met pinksterdrukte vanwege pinksterfiles. <laughs> <laughs> Heb je nog meer pinksteren? Nou, als er eentje te binnen schiet, zal ik het zeker zeggen. <laughs> uh, ja, de meeste drukt in het midden van het land op de A1 uh, staan veel files. Uh, maar de langste twee zijn op de A27, Gorkum, richting Almere... tussen Kroonbeglunetten en Bildhoven. Die is 9 kilometer, door een ongeluk de weg is weer vrij. En de allerlangste op de A50, Garnem, richting Zwolle... tussen Afrit Hoenderloo en Apeldoorn-Noord staat 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Syrische opstandelingen hebben 13 Libanese gijzelaars vrijgelaten. De Libanese werden drie dagen geleden op de terugweg van een pelgrimstocht naar Iran in Syrië in gijzeling genomen. Correspondent Sander van Hoornen in Beirut. Sander, hoe zijn ze eraan toe? Goed, uh... Ze zijn inmiddels in Turkije, zijn overgedragen en uh, zouden ook alweer op weg zijn naar Libanon... waar ze uh, groot wordt gehaald in het zuiden van Beirut. Beirut want het waren Sjiitische pelgrims, leden van Hezbollah. Ja, en uh, dus wordt ze hier een, een warm onthaal uh, bereid. Maar zijn, op zich zijn ze er goed aan toe. En ze waren in een groep met ook uh, vrouwen en kinderen. En die waren überhaupt al eerder vrijgelaten. Ja, en wie zit daar nou achter, want het verhaal gaat dat de Syrische opstandelingen erachter zitten? Ja, terwijl het vrije Syrische leger dat vanaf het begin eigenlijk al uh, ontkend heeft. Maar uh, de vrouwen die dus eerder werden vrijgelaten... die uh, spreken van gewapende mannen niet zijnde het Syrische leger. Het zou gebeurd zijn uh, vlak nadat ze de grens met Turkije... Dus in het noorden van Syrië over waren gestoken. En dat is natuurlijk wel een gebied waar de Syrische opstandelingen uh, groots aanwezig zijn. Die zouden ook een gevangenenruil hebben voorgesteld. En dat is nog een beetje mistig. Uh, we weten dus nu dat die pelgrims zijn vrijgelaten. Maar wat daarvoor in ruil gedaan is... Dat weten we dan net weer niet. Nee. Nou is het wel opvallend dat het eigenlijk steeds meer vat ook gaat krijgen op, uh, op Libanon. Het lijkt wel alsof het conflict een soort olievlekwerking begint te krijgen. Ja, en daar zijn ze hier uh, buitengewoon ongerust over. En uh, deze vrijlating vandaag is dus eigenlijk voor iedereen in Libanon vooral heel goed nieuws. Kijk, de Soenieten die uh, steunen de, Sh uh, de Syrische opstandelingen en die zijn al langer boos. Er zijn berichten dat christenen zich hier in Libië, uh, Libanon aan het bewaken. En dan had je dus nu die gijzeling van die shiiten. Ja, alle bevolkingsgroepen die zijn ongeveer op scherp gezet hier. En er hoeft maar iets te gebeuren of je ziet de vlam in de pan staan. Nou ja, dat hebben we dus al een uh, tijdje geleden een paar keer zien gebeuren. En uh, nu zag je wel rond die gijzeling dat de politici van de, alle groepen... de handen een beetje ineens sloegen. Omdat ze natuurlijk ook wel weten dat die uh, spanning zo hoog is opgelopen. Maar het feit dat die Belgrims nu zijn vrijgelaten... ja, dat zal er weer voor zorgen dat die spanning iets afneemt. En dat is nogmaals voor iedereen in Libanon goed nieuws. Zonder van Horen was dat vanuit Beirut. Toen overkomt de beste voetballers het missen van een strafschop. Messi, Ronaldo. Een jongen die luistert naar de naam Arjen Robben natuurlijk. Allemaal ze vanaf 11 meter. Met fatale gevolgen soms, hè? zoals dus die strafschop van Robben in de finale van de Champions League. De baas van de Wereldvoetbalbond, de FIFA, dat is Sepp Blatter, die wil af van de strafschoppenseries. gaan maar over praten met Arno Vermeulen, onze voetbalcommentator. Arno, goedemiddag jongen. Goedemiddag. Ja, dan uh, hebben we het dus over de allesbeslissende strafschoppenserie. Ook als er naverlenging nog geen winnaar is, is dat trouwens vaak nodig, zo'n soort uh, strafschoppenserie? Nou ja, je zei het al, denk maar even terug aan de Champions League finale. Hè. Uh, dat zit nog vers in ons geheugen, maar vier jaar geleden op het Europees kampioenschap. Spanje-Italië, Nederland tegen Zweden. Trouwens, Nederland heeft sowieso op alle toernooien ongeveer wel een strafschoppen verleden. Dus het, het, het komt zeker vaak voor. En, uh, ja, en Batter heeft al vaker trouwens gezegd dat hij er eigenlijk vanaf wil. Maar vervolgens komt er meestal nog geen tweede stap. Nee, en dat leeft dus al langer. Want waarom wil hij er vanaf? Hij vindt het niet eerlijk. Nou, hij, uh, hij beargumenteert het met uh, het volgende. Hij zegt de, de essentie als teamsport raakt verloren. Want het is een individu tegen een individu. En voetbal is een teamsport. Dus hij vindt dat het eigenlijk niet in het voetbal past... Dat is een beetje een rare onderbouwing natuurlijk. Want voetbal is een teamsport, maar juist de individuen in voetbal... denk maar aan Robben, Cristiano Ronaldo en Messi... zijn natuurlijk evengoed ontzettend belangrijk in het voetbal. Gelukkig maar. Maar oké, okay, dat is de manier waarop hij het verwoord. En, en met die argumentatie hoopt hij daar dus wat aan te veranderen. Ja. Nou ja, goed, wat moet je dan naartoe? Ik kan me herinneren, ooit volgens mij zijn wij van ongeveer dezelfde leeftijd. Dat was het PSV niet dat tegen Roma speelde... en dat er een kwartje werd opgegooid uh, in de, uh, ergens in een kleedkamer. Absoluut, de jaren zestig. Uh, ook op een Europees kampioenschap is er in een halve finale. Dus uh, uh, ik dacht dat, dat Spanje was en Joegoslavië. Maar is er ook met een, uh, het opgooien van een muntje... is zelfs de halve finale van het Europees kampioenschap uh, beslist... in een schimmige uh, kleedkamer met TL-buizen en, en PSV onder andere. Nou, daar wil denk ik toch uh, niemand naartoe terug. Dat lijkt me niet... Er zijn wel een paar opties. Hè? Volgens mij heeft Cruijff ook ooit gezegd... ...haal elke vijf minuten vanaf de verlenging een speler van het veld. Oh ja. He, begin met elf tegen elf, tien tegen tien, negen tegen negen. Ik wel, denk wel dat je gek wordt van al die momenten dat er weer een speler af moet. Want dat kost ook wel weer uh, uh, tijd. Er zijn mensen die zeggen, uh, schaf de buitenspelaanval af vanaf de verlenging. Dan krijg je een totale chaos in voetbal ja. en dan wordt er vast wel gescoord. Dan ben je ook van de penalties af. Uh, ja, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Maar uh, Beckenbouwer moet erover nadenken, want die zit in een denktank. Nou, Beckenbouwer heeft met bij hem met penalties verloren, dus die zal er wel van af willen. De tweede man trouwens in die denktank is Kalusha Balia, de Zambiaan, ex-PSV. Die heeft pas de Afrika Cup gewonnen door penalties, dus die zal niet zo happig zijn. Nee, maar goed, ja, je moet iets... of is dit gewoon een proefballonnetje... omdat we nu weer gewoon die uh, Champions League finale hebben gehad? Nou ja, ik bedoel, je moet natuurlijk niet. Het hoort bij voetbal en, en penalties is emotie en er zijn mensen helden, helden en er zijn mensen slachtoffers. Ik heb er niet zoveel moeite mee met penalties. Uh, als je nou eenmaal als land of als club in die situatie begeeft, uh, dat je na 120 minuten niet hebt kunnen winnen, ja dan kan, kan het je met penalties overkomen, dat je er of uitgaat of dat je een mooie prijs pakt. Ja, Arno, het lijkt nou, er wel ik... alsof Blatter denkt, ik ga ook eens de moderne man uithalen, ja. want ja, dat <laughs> Marco heeft hij nou niet bepaald natuurlijk. Nee, nou ik wil jou nog wel eens spreken als we verliezen met penalties in de finale van de Duitsers. Maar goed, dat is wat anders aan. Zeg, hé, hey, we moeten toch over Bericht hebben vandaag ja. van de Viva. De bond heeft een verzekeringsgas gevuld voor als spelers geblesseerd raken. Ja. Is dat ook naar aanleiding van het geval, Robben of is dat breder? Nee, dat heeft zeker te maken met Rob, omdat ook de FIFA wel in zijn maag zat... met die discussie daarna tussen de Nederlandse Bond en, en Bayern München. Uh, het was wel zo dat er, er gaat nog steeds geld naar spelers toe. Hè? De FIFA en UEFA betalen wel als je tijdens een toernooi uh, speelt aan een club een vergoeding. Alleen moet die club dan wel die vergoeding in een, in een premie steken. Dat had Bayern met Robbe toen niet gedaan. Nou, om daarvan af te zijn, zegt de FIFA... wij besteden 73 miljoen euro aan verzekeringspremies. Alle spelers straks zijn uh, verzekerd. Vanaf 1 september, als ze geblesseerd terugkomen bij een club: 21.500 euro per dag betalen we uit. Maximaal 8 miljoen, als de speler dus bijvoorbeeld een jaar er, uh, uit zou zijn. Uh, dus het is wel een hele serieuze stap van de FIFA om de discussies uh, te voorkomen in, in de toekomst. Ik denk dat het heel uh, wijs is, want uh, dat gedoe rondom Robben en en dat heeft uh, eigenlijk niemand veel goed gebracht. Dus nou ja, oké, okay, laten we zeggen dat de FIFA ook wel eens een, uh, een goede uh, nieuwe stap neemt. En dat hebben ze nu dus met dit fonds hebben ze dat gedaan. Nou, blij dat we positief kunnen afsluiten. Dankjewel. Arno Vermeulen Meulen was dat. We gaan hier praten met Willemijn, Willemijn Hubert, over het weer. Wat een heerlijke dag weer, hè? Ja, dat vind ik ook prachtig. Weer is als je naar satellietfoto kijkt, er is geen wolkje aan de lucht te zien. Dus overal is het zonnig. En in hele grote delen van Nederland ligt de temperatuur op zo'n 3, 24 graden. Soms nog wat warmer, soms ook wat frisser. Maar het is heerlijk. We doen het er helemaal voor. En Dan, de pinksteren staan voor de deur. Wordt het een mooie pinksterdag? Hey, het wordt heel slecht. Echt? Nee, nee, het wordt ook zeg. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, We houden dit mooie weer. Zaterdag ook volop zon. De graad op 24 uh, gemiddeld. Zondag ook veel zon, misschien dan in het noordoosten wat meer bewolking. Kleine kans op een bui met het grootste deel van de dag ook prachtig weer. En maandag begint de bewolking wel wat toe te nemen, maar dan is het nog steeds warm. En eigenlijk ook nog steeds volop zondag met zo'n 24 graden. Dit zijn echt van die dagen waarop we uh, enorme rode vellen kunnen krijgen. Ja, ja, vandaag staat de zonkracht op 7, morgen op 6. En wat houdt 6 dan in? Dat je als je onbeschermd in de zon staat na zo'n 15 tot 25 minuten toch wel aan het uh, verbranden gaat. Je verbrandt dus gemakkelijk, daar ja. staat de zonkracht 6 voor. Het, enige, voor. het enige een voordeel is, als je de zee inspringt, dat je lekker afkoelt. Ja, maar dan moet je er niet te lang in zitten. Want het zeewater is zo'n 12 tot 13 graden. Dus het is eigenlijk nog uh, ijzig koud. <laughs> Ik vind het ijzig koud, maar het is sowieso... als je daar langere tijd in zit, dan koel je heel rap af. Dus dan moet je echt zien dat te voorkomen. Dat moeten voor oppassen. Ja, en, en, het is natuurlijk ook de tijd van de pollen. Want ze vliegen werkelijk ja. door de lucht. Is het ernstig voor de hooikoortspatiënten? Ja, het ja, is prachtig weer natuurlijk. Maar er zitten dus nog wel wat mitsen en maren aan. En voor hooikoortspatiënten zit er zeker een maar aan. Want het is gewoon ongunstig. Ongunstig. Een, ja, ongunstige verwachting voor hooi helaas. Maar het weer is wel mooi, Willemijn. En ja, daar, daar genieten we van. Daar genieten we van. Ja. Zeg dankjewel, Willemijn Hubert. Geen besluit, dat is ook een besluit. Dat lijkt het kabinet te denken over de Hedwiggepolder. Omdat er voor, de, voor geen enkel toekomstplan voor de Zeeuwse polder... een kamermeerderheid is, ziet het kabinet geen andere mogelijkheid dan uitstel. En dat noemt staatssecretaris Henk Bleker op zijn beurt dan weer... Hij heeft een onvoorstelbaar duidelijk besluit genomen. Heel duidelijk besluit. Dat is het besluit dat wij... Uh... In deze situatie, uh, demissionair, nu geen nieuw besluit nemen over de Polder. En dat overlaten aan een nieuw kabinet. U had hogere verwachtingen gewekt met het begin van dit gesprek. Een heel duidelijk besluit. Ja, maar uh, uh, wij moesten ons beraden op uh, wat nu ons besluit nu zou moeten zijn. En we weten dat we een uh, demissionair kabinet zijn. Met ook onduidelijkheid in de Kamer over... Voor, we, voor welke voorstellen er dan wel meerderheden zijn. Uh, en dan hebben wij maar één conclusie getrokken uiteindelijk. Dan is het aan een nieuw kabinet. Een duidelijk besluit van het kabinet was ook geweest... we gaan terug naar de situatie van 2005, die polder gaat onder water. Had gekund, maar dat is ook een besluit. En dat is een... Ook een helder besluit. Dat is ook een besluit waar trouwens, als dat in de Kamer aan de orde zou komen... ook veel onduidelijkheid over zou bestaan... U tilt het als het ware over de verkiezingen heen dat dit geen verkiezingsonderwerp kan worden. Maar de zeeuwen die zijn nog een tijd langer in onwetendheid wat er gaat gebeuren. Ja, dat betreur ik ook zeer. Dat uiteindelijk dan in de Kamer uh, er geen meerderheid voor dit alternatief is. Ja, dat, dat, dat is iets wat uiteindelijk ons ertoe heeft gebracht om te zeggen... dit is een zaak voor een nieuw kabinet. Vlaanderen heeft al gezegd, wij beginnen een gerechtelijke procedure tegen Nederland. De kans is groot dat de Europese Commissie nu ook zegt van... wij beginnen zo'n procedure tegen Nederland. Nederland blijft maar sudderen met een paar honderd hectare polder. Ja, wij kunnen niet anders. En daar moet men toch in Vlaanderen en België wel enig begrip voor hebben... voor bijzondere politieke omstandigheden. U komt een beetje over als de staatssecretaris die nu zegt van... ik gooi de handen in de lucht, ik weet het ook niet meer. Ik gooi de handen ook niet in de ring. Er lag een voorstel. Daar kunt u vervolgens niks mee. En nu zegt die oma van, het moet maar over de heg gegooid worden naar een volgend kabinet. Nou, wij willen het dus niet over de heg gooien. Maar het is wel zo, er is een kabinet gevallen. Er zijn op 12 september verkiezingen. En een staatssecretaris uh, kan heel veel. In normale omstandigheden. Maar in geval van een gevallen kabinet en in geval van nieuwe verkiezingen kennen we ook onze beperkingen als kabinet. En dat is, dit is zo'n ingewikkelde zaak, zo gevoelig ook, zo politiek gevoelig... dat het verstandig is om het aan een nieuw kabinet over te laten. Met welk verhaal gaat u nu naar Zeeland? Ik was uh, van plan om inderdaad volgende week of de week erop weer naar uh, Zeeland te gaan. U zegt ik was van plan, maar ben u nog steeds van plan? Ja, dan ben ik nog steeds van plan, ja. En, uh, ik heb ook al een locatie op het oog. Ik ben twee keer in het café Het verdronken land van Saftingen geweest... en mijn bedoeling is om daar... Uh, niet volgende week, maar de week erop. Uh, de mensen die daar uh, interesse in hebben, uh, uiteen te zetten hoe wij tot nu toe met elkaar gevaren zijn wat de inzet van het kabinet is geweest en hoe de situatie er nu voor ligt. En dat zei staatssecretaris Henk Bleker... in gesprek met onze verslaggever Hans Anderinga. Straks na de klok van vijf uur... hebben we het onder andere over het Eurovisie-zongfestival. Wij zijn er niet bij, maar hoe, dat, hoe gaat dat nou verder met de tros? We zijn bij het schaapsherdersprotest. Ik wou zeggen proces, maar het is een protest echt. En de butler heeft het gedaan in Vaticaanstad. Dat onder andere na de klok van vijf uur. Reden genoeg, zou ik zo zeggen, om erbij te blijven.